Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge artsen zijn te veel en te lang in het ziekenhuis. Steeds meer hebben last van burn-out klachten. Honderden artsen vulden enquête in en 1 op de 4 zegt burn-out problemen te hebben. Het was een paar jaar geleden nog 1 op de 7. De jonge artsen zeggen dat de werkdruk te hoog is en ze ontevreden zijn over de werk-privé-balans. Gemiddeld werken ze elke maand 30 uur over en daar krijgen ze meestal ook nog eens niet voor betaald. De ChristenUnie heeft een opvolger gevonden voor Henk Stachauer. Die was tot een maand geleden minister van Landbouw, maar stopte ermee omdat hij, geen vertrouwen, omdat hij er geen vertrouwen in had dat hij de hele stikstofdiscussie met de boeren zou kunnen oplossen. De nieuwe minister heet Piet Adema. Die krijgt het meteen druk, zegt verslaggever Roel Bolsius. Zeker, de stikstofcrisis zit in een impasse... en daarom ze, heeft het kabinet Johan Remkes enkele weken geleden op pad gestuurd... om met alle betrokkenen in de sector te gaan praten. Uh, nou, zijn bevindingen presenteert hij over twee dagen al... en dan is het kabinet gelijk aan zet. Dus de nieuwe minister die moet gelijk aan de bak. Een knap irritant als je terugloopt naar je fiets en ineens is hij weg. Vorig jaar zijn er meer dan 700.000 fietsen gejat, lijkt uit CBS-cijfers. En Bij sommigen werd hij zelfs vaker dan één keer gestolen... Verslaggever Roel Pauw vroeg aan mensen of hun fiets wel eens weg is geweest. Was het een dure fiets? Ja, een paar duizend euro. Een paar duizend euro? Ja. Een ja. hele bijzondere fiets. Zeker. Wat voor een was het? Een racefiets. Hoe kwam dat? Waar had u hem staan? In de stad, ja. aan mijn ketting. Dubbel op slot? Dubbel op slot. Bent u wel eens een fiets kwijtgeraakt? Ja, vaak. Vaak? Ja. Hoe vaak? Ja, wel een keer of drie. Oh ja? Vier. Ja, steeds minder mensen doen er aangifte van als hun fiets is gestolen. Het staat niet bovenaan het lijstje van de politie. Dus er wordt lang niet altijd iets met de aangifte gedaan. Het weer in het westen vooral wolken. In het oosten meer zon. Het is 17 of 18 graden. Morgen een droge zonnige dag. In het loop van de dag wel wat meer wind. En het wordt opnieuw een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 7 kilometer file met 10 minuten aan oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Everybody's busy Can't wait for the night to begin Again. I'm f the ball. Lekker begin van uh, de zaterdagmiddag uh, bij uh, CFM. Hele goeiemiddag, uh, Zandvoort, joh, de Cheatham, Een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80 met Cat uh, Down Saturday Night. Dus, maak er een mooie zaterdagavond van. Maar eerst hebben we gelukkig uh, de middag nog. En een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort... Graagd of uh, 16 uh, benno, dus uh, best lekker. Nou, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Ja, goedemiddag luisteraars Eén kijkers natuurlijk. We gaan hem weer even zwaaien. Ja. Uh, nou, uh, de 16 graden. Ik reed langs de uh, Wim Gertenbach school. Ja, die geeft altijd veel hogere temperaturen aan. 22,3. Ja, dus ja. ja. Als, als je dit warm wil hebben, dan moet je daar bij de ingang daar, zitten. Daar, daar is het altijd veel warmer. <laughs> veel warmer. <laughs> Geweldig is dat. Mooi hè? Nee, ja. Ik heb een keer een foto gemaakt. Toen stond hij op uh, ruim 40 graden. 40. Weet je? Ah. Ik denk, nou, nog even zwaaien erbij. Selfie gemaakt ja. met ruim 40 graden. Maar, Zo, geweldig. Uh, ja, nee, maar geweldig. Uh, we Hart. zijn er weer met Sanford op zaterdag. Ja, Hoe is jouw week geweest? Nou, lekker natuurlijk. En, ben je nog een uh, beetje eenzaam of niet? Ja, het, Nee, ik ben niet eenzaam. Nee, zeer zeker niet. Maar we gaan het er wel over hebben. En uh, dat beginnen we straks met uh, kwart over twee. Gaan we bellen met de... Uh, ja, woordvoerder van de VRK, Veiligheidsregio Kennemland. daar staat dat voor. Dan nemen we een, dat is Stephanie van Warenburg, zij is woordvoerder bij de brandweer. Dus we gaan, er is nieuws. Ja, gisterenmiddag zat ik nog laat in de studio bij de redactieruimte. En half zes kwam daar nog een, een persbericht binnen van de VRK. En met allemaal brandweernieuwtjes. En dat gaan we straks behandelen. En um, er zit ook GGD nieuws bij. En daar zit ook de, een, een verhaaltje over eenzaamheid in Kennemerland. Uh, dus dat gaan we ook even doornemen met uh, Stephanie. Nou natuurlijk het, uh, het weerbericht. En dan hebben we nog ander nieuws uit Zandvoort en omstreken. Ik trek het maar een beetje breed. Um, um, en dan, uh, nou, dat is, dat is het eerste uur dat maar even. Ja, en we hebben ook nog in dit programma tussen twee en vijf. Hebben we de stem, althans, we hebben het over de stem van het Polygon-journaal. Ja. Filip Groenendal, uh, dat gaan we in het laatste uur... Uh, rond uh, kwart voor vijf gaan we dat behandelen met Gerl Lammens. En die heeft namelijk stage gelopen bij Filip uh, Groenendal. En uh, die heeft allerlei leuke anekdotes erover. Kijk, hey. en uh, wie is die Filip? Uh, Ik zal me heel even een klein stukje laten ja, horen. Ja. Dan weet je waar we het over hebben. Op een warme winterzondag trekken Amsterdammers en Heilemmers naar Zandvoortbad. Dat is uh, inderdaad de stem waar we het over ja, hebben, precies. Deno. de En Ger kan hem ook heel goed nadoen, omdat hij hem natuurlijk daar heeft stage gelopen. Oh, en, dat wil ik wel horen. En, het, en al die accenten, tenminste, uh, hij legde het zo uit, Ger, van dat die Filip, die kon de accenten goed... Hij praatte wel gewoon, maar hij legde de accenten heel stevig. En daardoor kreeg je een heel uniek geluid en, uniek verhaal eigenlijk ook. Goed, dat is het eerste uur. Nou ja, zometeen gaan we dus naar Stephanie als woordvoerster en zij heeft heel veel nieuwtjes, maar eerst Three Doors Down. 100 days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face A thousand lives have made me colder don't think I can look at this the same But all the miles that separate They disappear now when I'm dreaming of your face En ook de mooie muziek hoor je uiteraard bij eigen radio CFM. Dit was uh, Three Doors Down en uh, Here Without You. We gaan uh, nu naar uh, Stephanie toe, want uh, ja, we kregen gisteren inderdaad een uh, aantal uh, berichten van uh, Stephanie binnen Benno. Ja, dat klopt helemaal. Uh, we gaan eens even bijpraten van de, de laatste nieuwtjes van de Veiligheidsregio Kennenbeland. Goedemiddag, uh, Stephanie. Goedemiddag. Even voor de beeldvorming van de luisteraar en de kijker. Uh, VRK, Veiligheidsregio Kennemerland. Welke organisaties zijn hierin gevestigd? Ja, wij zijn inderdaad een veiligheidsregio. Een van de 25 in Nederland. En dat houdt in dat wij voor de brandweer en de GGD uh, zorgen voor uh, gezondheid en veiligheid in de regio. Ja, dat is een heel mooi. Kort samengevat. Goed, ja. en uh, dan weet iedereen weer waar veiligheidsregio Kennemeland voor staat. Um, laten we even de nieuwtjes uh, doornemen. Um, het allereerste is uh, de Young Fire Rescue Team gaat van start hier in Zandvoort. Um, wat valt over te vertellen? Dat klopt. Zandvoort is, uh, is uh, voor ons de eerste in de regio uh, waar een uh, jeugdteam zich uh, Young Fire and Rescue Team mag noemen. Ja. Uh, een, jongen, een groep jongeren van 13 tot ongeveer 18 jaar die eigenlijk kennis maken met alle hulpdiensten. Wat leuk. Uh, ja, zeker. En daar is de brandweer uh, en de GGD zijn daar natuurlijk onderdeel van. Ja. Maar zij leren veel meer dan dat. Het gaat eigenlijk echt om, uh, om meer kennis en meer uh, bekendheid met, met hulpverlening. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik zag uh, Zaanstreed-Waterland, die veiligheidsregio, die is, heeft het uh, ontwikkeld. Is daar als eerste mee begonnen. En uh, dat de uh, jongens en meisjes zelfs bij de politie meelopen. Dat, uh, dat vind ik toch wel wat. Uh, moeten ze boeven vangen of zo? Hoe gaat dat? <laughs> nee, nee, nee. Dat niet meteen. Maar inderdaad, niet als je beteende. een <laughs> bij de politie, of, ja. uh, of Defensie, of, of bij de brandweer, of je, je wilt vrijwilliger worden misschien bij ja. de reddingsbrigade, rode okay. kruis, dan, uh, dan laten wij je alvast kennis maken wat dat, uh, wat dat inhoudt. En mocht je toch voor een ander beroep kiezen, nou, dan uh, weet je in ieder geval veel meer zeg maar, dan gemiddeld over veiligheid en wat je kunt betekenen voor mensen en dieren. Ja, precies. precies. Nou, wat ontzettend leuk. Ik wou dat ik die leeftijd had. Zeg. Dat uh, geweldig. Dan gaat het vanaf 17 oktober... In oktober gaat in de regio, onze eigen regio, gaan vier personen in de brandweerauto. En terwijl er normaal zes op zitten. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Nou, eigenlijk zijn het er nog steeds zes. Alleen zijn ze nu straks verdeeld over twee voertuigen. Okay. Vier in de normale brandweerauto. De, de vrachtwagen die je voorbij ziet komen. En twee daarvan zitten dan een hele grote watertankwagen. Mm. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij vanaf 3 januari geen gebruik meer maken van de brandkranen. Maar eigenlijk zelf water meenemen bij brand. De brandweer neemt zijn eigen water mee. Ja, klopt. En dan maar hopen dat het genoeg is natuurlijk. Uh, nou, er zit heel veel in zo'n watertankwagen. Die is echt heel groot. Maar dat komt omdat de brandkranen... die zitten aangesloten op het waterleidingnetwerk. En als we daar gebruik van blijven maken... moet het goed onderhouden blijven worden. Maar dan kan het ook wel eens vervuil raken... of er kan te weinig druk op staan. Ja. ja, dat zou betekenen dat we niet zo efficiënt kunnen blussen... Als, als dat zou moeten, als dat nodig is. Dus een van de oplossingen is om eigen water mee te nemen. En daar investeren we op dit moment op. Ja, en heeft Zandvoort ook een eigen uh, waterwagen? Ja, klopt. Die heeft ook een eigen watertankwagen. Oké, okay, dus die, daar gaat dat ook gebeuren. Dat er ja. Niet één, maar twee uh, grote auto's, rode auto's door de straten gaan. Dat klopt. Ja, ja, ja. Nou, dan hebben we nog nieuwe uniformen. Uh, dat is, de brandweer heeft een nieuwe bluskleding, heet dat geloof ik, hè? Uh, ja. En wat uh, van zwart naar beige-achtig. En waarom is dat? Geel ja, beige. Uh, nou, er is op een gegeven moment zijn de pakken oud... en dan moeten ze vervangen worden... en dan wordt er gekeken, oké, okay, waar moet alles aan voldoen? Ja. Uh, zichtbaarheid is natuurlijk heel belangrijk... ook vooral brandwerend, uh, goed tegen hitte kunnen... En uh, nu is uh, de keuze, dat doen we dan middels een, zo noemen we dat, een, een aanbestedingsprocedure. Want het is natuurlijk heel veel wat in één keer moet worden aangekocht. Ja, ja, ja. En de overheid heeft, heeft dan aan allerlei regeltjes te voldoen. Ja. Maar nu is de keuze gevallen op, uh, op deze kleur. En dat sluit ook veel meer aan bij, uh, bij de rest van Nederland. Okay. En uh, dan uh, hebben we nieuwe pakken. Maar die, ja, die verschillen nogal van de, van de eerder uh, zwarte pakken. Dus ja. je ziet zeker even wat, het ziet er even wat anders uit. Maar uh, zelf vinden wij het eigenlijk wel wat mooier. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dan aanstaande maandag starten de brandpreventieweken. Heeft dat bijvoorbeeld te maken dat ook bijvoorbeeld het stookseizoen weer is begonnen? Dat bedoel ik, het stookseizoen van de open haarden en de houtkachels? Ja, zeker. Ja, brandpreventieweken zijn in samen, uh, samenwerking eigenlijk met de Brandwondenstichting. En dat is door heel Nederland. Brandweer Nederland die, die zet daar fors op in. En de bedoeling is eigenlijk om vooral de rookmelders en de koolmonoxide melders goed onder de aandacht te brengen. Want inderdaad, als het stookseizoen weer van start gaat... Moeten er moeten een aantal uh, dingetjes opgelet worden. Schoorstenen moeten geveegd zijn. Ja. Er worden inderdaad kachels aangezet. Maar er worden ook er open haren aangezet. En uh, het is heel belangrijk dat je dan goed zorgt voor uh, een aantal zaken. Waaronder ventilatie, maar ook rookmelders. Ja. En melders. Ja. En de brandweer heeft het er af en toe best wel druk mee. Hè. Ik zag een paar weken geleden echt uh, twee, uh, brand, uh, twee brand, Nee. Schoorsteenbranden branden op één avond in de regio. Dan denk ik, nou nou, dat vergt best wel capaciteit van de brandweer. Klopt, ja. In het begin van het oogseizoen zien we dat wel vaker. De schoorstenen zijn dan niet uh, geveegd of niet goed geveegd. En dan wil er nog wel eens uh, uh, een schoorsteenbrand uitbreken. En dat is, uh, dat is heel vervelend, vooral voor natuurlijk de bewoners. Ja. Uh, voor de brandweer is het hun werk. Dus ja. die komen en die proberen zo goed mogelijk te helpen. Maar het is natuurlijk beter als het niet gebeurt. Ja, ja en de openhaarden gaan natuurlijk ook uh, veel meer gebruikt worden in deze tijd. Ja, dat denk ik ook wel ja, om te proberen de kosten te drukken en daarom is het des te belangrijker dat je goed weet hoe je brand voorkomt en wat je moet doen als er wel brand uitbreekt. Nou zijn inmiddels de rookmelders waar je het over had, zijn verplicht in de huizen. Hebben jullie enig idee hoeveel huizen inmiddels, of welk percentage, inmiddels voldoet aan die wettelijke eis? Nee, nee, daar hebben wij eigenlijk geen volledig zicht op. Want dan zouden wij bij iedereen deur aan deur uh, moeten gaan en naar uh, binnen gaan kijken. Maar welke reacties uh, krijgen jullie? Uh, ja, je spreekt natuurlijk wel eens wat mensen en in, uh, in contacten en dergelijke. Uh, ja, uh, volgens mij uh, is iedereen daar wel serieus mee bezig. Ik merk het wel in mijn omgeving. Ja, dat klopt. Ja, wat we ook wel eens zien is dat er ook letterlijk om, uh, om ouders en uh, grootouders gedacht wordt... om even te checken of het daar wel allemaal op orde is. En uh, rookmelders worden gewoon weer ook getest door eventjes op het knopje te drukken. Doen de batterijen het nog... Woningcorporaties zijn er druk mee bezig. Maar uh, over het algemeen zijn uh, de reacties die wij terugkrijgen positief. Dat het uh, prettig is dat het nu een verplichting is. Ja, nou heb ik van uh, pre-wonen van de week mijn uh, rookmelder uh, gekregen. Oh, uh, ik had zelf al drie uh, rookmelders uh, in mijn woning uh, geplaatst al uh, een paar jaar geleden. Maar dat waren gewoon uh, dingen zeg maar, uh, van de action voor een uh, paar euro en dergelijke. Maar uh, ja, toen ik op een gegeven moment rook uh, had staan uh, vanwege koken, Benno, je staat er zo aan te kijken. Uh, ja, toen uh, ging wel de rookmelder af, dus ze functioneren wel. Wat is nou het verschil tussen zo'n uh, zo professionele dure, want dat ziet er echt heel professioneel uit die ik gekregen heb, en die wat uh, voordeliger uh, van uh, de action. Wat raden jullie aan? Nou, Wij raden in ieder geval aan dat er sowieso een rookmelder hangt. Onafhankelijk wat de kosten daarvan zijn, uh, is het, we kunnen niet in iemands portemonnee kijken, maar het wil ook niet altijd zeggen dat het gelijk meer kwaliteit is. Het is belangrijk dat er eentje hangt. Dat is vooral onze boodschap. En op de website van, uh, van brandweer.nl, Brandweer Nederland en ook op onze website, daar geven we advies waar je ze moet hangen, waar je op moet letten bij aankoop en ook uh, hoe het eventueel samenwerkt met een koolmonoxidemelder. Oké, okay, um, nou dankjewel. Ben je gerustgesteld, Rob? Ja, ja, ja, ja fijn. Ja. fijn. Uh, uh, ja, ja, dan is het goed. <laughs> ja, precies, dat is zo. Uh, dan hebben we het nog even over. Uh, het is uh, de week tegen eenzaamheid. En um, ja, de VK schrijft: Veel eenzaamheid blijft verborgen in Kennemeland. Wat kun je erover vertellen? Dat klopt. Dit is, uh, uit onderzoek van de GGD-kennenland komt dit naar voren onder onze inwonerspanel. Het zijn uh, bijna 2500 panelleden die een vragenlijst dan uh, krijgen en die zij invullen. Ja. En daar uh, komt eigenlijk uit dat uh, 42% daarvan eenzaam is. Maar wat heel opvallend is, is dat eigenlijk 24% zichzelf maar echt daadwerkelijk als eenzaam ziet. Oké. Okay. Ja, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk... Uh, Bijzonder. Ja. Um, het, het komt ook niet alleen voor bij, bij 80-plussers, maar ook eigenlijk bij 18 tot 39-jarigen. Ja. En um, het kan zelfs langer dan een jaar duren dat je je zo voelt. Zo, ja. Niet iedereen is gemotiveerd om hier dan wat aan te doen. Zeg maar. Want op een gegeven moment zie je natuurlijk eigenlijk door de bomen het bos niet meer. Nee. En om langdurige eenzaamheid te voorkomen, willen we dit onder de aandacht brengen. Want vroegtijdig signaleren bij iemand anders of bij jezelf. En het vooral het bespreekbaar maken is van groot belang. Precies, precies. Nou, uh, Stephanie, we gaan er in deze uitzending meer aandacht ook aan schenken aan de week tegen eenzaamheid. En uh, allerlei tips geven aan de mensen hier in Zandvoort waar ze uh, terecht kunnen voor uh, van alles en nog wat. Mag ik je hartelijk danken dat je op je vrije zaterdagmiddag bij ons in de uitzending kwam om uh, het een en ander toe te lichten. Geen probleem, met alle plezier. Goed zo, dat uh, was heel gezellig. En uh, ik wens je een heel fijn weekend. Hetzelfde. Goed zo, dankjewel Stephanie. Tot ziens. Ja. Dag. Dag. Dat was uh, Stephanie van uh, Waardenburg inderdaad. Uh, met uh, ook uh, goede tips en uh, informatie over uh, de VRK, Veiligheidsregio uh, Kennemerland En uh, de brandweer uh, dan uh, met uh, name in uh, dit uh, geval. Wij gaan weer lekkere muziek draaien. En nou had ik deze plaat al klaarstaan. En Dan gaat eigenlijk ook een heel klein beetje over brand. Want uh, de titel van de plaat is When Smokey Sinks. Zo. Ja. Zo goed. Er wordt wat afgerookt. Hier is uh, de klassieker van ABC. en melodies. Just to hold her tight, he suits it right. Makes it out of. is zo'n uh, Disco-klassieker van uh, ABC TV en uh, When Smoky Sings. Daarvoor hadden we Stephanie met heel veel uh, nieuws en uh, ja, lekkere, lekkere temperatuur op dit moment uh, in uh, de studio uh, Benno. Ja, het dat, uh, er zonnetje schijnt uh, heerlijk uh, hier binnen, maar blijft dat ook zo. Zie je de zon? Nou, gelukkig heb jij dat voor ons uitgezocht, Bernhard. Ja, dat klopt helemaal. En het blijft inderdaad zo. Sterker nog, van de week werd er voor morgen, ...werd er nog iets van, nou, meer dan iets van 16, 17 millimeter regen voorspeld. Nou, en wat wordt het morgen? 0,5 hier in Zandvoort. Dus het gaat helemaal goed komen een wolkje, een zonnetje, uh, vijf bovenhoor aan wind. En we zagen net op de studio webcam, nee, de, de strand webcam. <laughs> uh, dat is heel wat anders hoor, de studio cam. Dan zie je ons, ja. <laughs> Dan zie je geen strand. Uh, dat er uh, lekker uh, gekitesurfd wordt uh, op het strand. Dat is ook een machtig gezicht. Uh, dus dat is helemaal goed. En hoe gaat dat dan de rest van de week? Nou ja, de temperatuur is morgen is 17 graden hier in het dorp. Behalve bij de Wim Gerttenbach school. Nu is 22, ja. 3 ja. graden. Dus, uh, dan gaat hij klimmen naar 18 graden maximaal op dinsdag, woensdag. En dan zakt hij ietsje dollar vrijdag naar 17. En volgende week zaterdag. Dan wordt er weer uh, serieus regen verwacht, 2 mm. En dan zakt hij naar 16. En dan de week daarna wordt het dat is de verwachting, de voorspelling, koeler uh, dan zakt hij naar 14 graden. Wind is uh, nog ja, dat wisselt een beetje tussen 2 Beaufort en 5 bovenvoor. Dus dat valt eigenlijk allemaal mee. En nu over de UV-straling zullen we het maar niet meer hebben. Dat is tussen de 1 en 2. Dus in ieder geval morgen 2 en de rest van de periode 1. Dus dat valt eigenlijk wel mee. Ja, en voor uh, oktober. We zitten inmiddels ja, uh, in ja. uh, oktober natuurlijk. Dus dat uh, zou het niet zeggen. Lekker weer, toch? Ja, we blijven wel een beetje achter bij het landelijk gemiddelde. De academie die voorspelt in ieder geval voor komende week tot maximum temperaturen van 20 en 21, maar dan zullen we wel voor met de trein naar Maastricht moeten, vrees ik. Dus... Zeker, zeker. Nee, nou, je kan wel lekker het uh, strand bezoeken, ook uh, morgen bijvoorbeeld. Uh, zondag is een lekkere strandwandeldag. Uh, ja, ik denk dat het druk En de paviljoens zijn nog steeds open, hè, hier in ja, uh, Zandvoort. waarom? Want uh, tot uh, half oktober zijn uh, de meesten eigenlijk uh, open en dan uh, beginnen ze snel met uh, opruimen, want uh, ze moeten twee moeten van het strand af zijn. Ja, misschien wel dus... fijn ook, want we krijgen natuurlijk ook nog wat vormen. Ja, en voor een hele korte winterstop, hè, want in februari gaat het alweer los. Oké, okay, oké. Okay, ja, okay. ja, eind februari dan uh, beginnen ze alweer. Dus. Kunnen ze het dus net even schilderen? Binnen? Even schilderen. Ja, even ja. poetsen. Ja, nee? precies. Precies. Nou ja, dat uh, het weer is ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Ja. Uh, nog maar een plaatje dan uh, voor uh, Stephanie. Ja, <laughs> niet te geloven. Maar uh, deze heet uh, Keep the Fire Burning. Daar is de brandweer helemaal niet blij mee, uh, Benno. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar er zong uh, Glenn McRae uh, wel een uh, aantal jaren geleden over. En het werd uh, populair in de disco's. I want you to put your together and just your hips. get on down with. It's your time to be a star. Yeah, can you feel it? You got to ride it baby. Yeah. It's good to me. I know you feel it. Come on. Get up now. In de oude tijd uh, vandaag met uh, de muziek, uh, Ben al. Lekker. Uh, ja, dit is ook weer een plaat uit de jaren 70. Owen uh, McRae was dat. En uh, Keep the Fire Burning. Uh, nou ja, de mensen die uh, destijds... Uh, de disco bezochte Bernou, die kende die plaat vast zeker wel, want hij werd helemaal grijs gedraaid. Okay, ja. Ik weet wel dat ik hem nog op 12 inch uh, thuis heb. Van een so. oude disco heb ik die overgenomen. Ja, ja, ja. Nou, één gekraakt, als je ding of, <laughs> ja, ja, Helemaal ja. grijs uh, gedraaid. Ja, ja. Nou ja, jij hebt nog een bericht van, uh, van de VK. Ja, het, het, het, even nagekomen bericht. Veiligheidsregio Kindermeland wordt uitgelegd in een tv-programma zondag aanstaande. Morgen dus op SBS 6 omstreeks 1600 uur... wordt het programma in het, in het programma, helden van nu... uitleg gegeven over de, deze crisisorganisatie... van 1 en 2 melding tot oefening... neemt crisisfunctionaris Nick, de presentator en de kijker... mee naar de meldkamer in het hoofdgebouw. Ja, en dat is wat hoor, want die meldkamer... dat is een streng beveiligd gebouw... want er zit namelijk alle meldkamers bij elkaar van de politie, de brandweer, de ambulance dienst en zelfs van de dus van de um, Koninklijke Mareche Die deels, geloof ik, nou ja... Uh uh, en dan uh, worden de kijker uh, meegenomen naar een realistische oefening... bij het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk... waar laatst ook zelfs nog een steekpartij was. Dat is uh, ook een heel vrij bizar verhaal was dat. En uh, dus dat gaat zondag allemaal gebeuren. Als je een kijk wil benemen in het ook... Peperdure gebouw. Het staat nog niet zo heel erg lang. Ik heb nog meegemaakt dat het dat geopend werd. En uh, het is wel heel bijzonder. Hele grote zaal met allemaal lampjes en, en monitoren. Wow, wow, wow. En, natuurlijk, uh, en ik denk dat er wel uh, misschien wel 30, 40 man werkt zo mee. Ja, is het nou zo dat uh, deze veiligheidsregio ook uh, groter en uh, sterker is, om het zo maar even te zeggen? Vanwege Schiphol. Nou, uh, valt hij uh, daar niet voor mee onder. hoor? Het is, het, het, onze regio is niet zo idioot groot. Dus, uh, daar, uh, valt de meer. Uh, valt toch uh, onder de VK? Ja, ook ja, ja. dat, is, dat is een beetje, uh, ja, het is, het is eigenlijk Kennemerland plus Halemermeer. meer. Uh, zo zou het eigenlijk moeten eten. Maar goed, uh, ja, daar valt natuurlijk Schiphol en Tata Stiel over. En daar schermen ze altijd mee dat deze twee grote organisaties, deze grote bedrijven, dat het risico, grote risicofactoren zijn voor. Voor de regio. Maar ja, er gebeurt zelden of nooit wat. Nee, gelukkig niet. Terwijl in andere regio's, bijvoorbeeld in Noord-Holland-Noord, waar ze weer andere risico's hebben. Maar wat daar allemaal niet gebeurt, dat is ongelooflijk. Wat zijn ze daar aan het doen dan? Nou ja, daar heb je regelmatig nog grote branden. En net zoals in Zaanstreek Waterland, Waterland-Zaanstreek, heb je dan de cacao-opslagplaatsen. En wat er ook nog wel eens behoorlijke branden geeft. En dan natuurlijk, ja, ga je naar het zuiden toe, uh, rotterdam Rijmond Ja, dat, dat is pas een hele heftige regio waar heel veel gebeurt. En, uh... En ja, dat, dat ja, enorme en, uh, organisatie. Bra Brabant met uh, wietplantages en ja. uh, dergelijke Precies. natuurlijk. En en Gelderland. Ja. en Gelderland met natuurbranden enzovoort. Dus, uh, ja, dat, dus wij hebben het eigenlijk relatief rustig. Oké, okay, nou dus uh, geen, uh, geen brand uh, voorlopig. Dat, dat hopen we nou, natuurlijk ja. voor uh, de veiligheidsregio. Nou, je had het net over deze plaat. Die mocht ook niet ontbreken. Nou, nee. Dan gaan we die toch gewoon draaien. Want hier zijn ze dan, de dames van de Pointer Sisters met... Van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 allemaal van uh, dit soort uh, platen draaien... terwijl het vandaag 1 oktober is, Benno. Ja, het begin van uh, Stoptober. Oh, dus, ja, uh, de natuurlijk. mensen die... Uh, geen vuurtje meer aansteken om de sigaretten <laughs> ja, lekker op te gaan roken. En bij ons gaat uh, gewoon de <laughs> in. <grijg> Dat gaat gewoon niet lukken. Maar heel veel sterkte bij uh, ja. inderdaad de poging om uh, te stoppen met uh, roken. Toi, toi daarvoor. Toi, toi, toi. Ja, ja, ja. Zo is het. Nou ja, ik was, van de, ja ik was van de week was ik even ja? bij uh, de o. Action uh, in uh, Haarlem. Oké. Okay. Ja, en uh, ik ga er niet uitgebreid over in hoor, uh, wat, oh. uh, wat ik allemaal wel of niet gekocht heb uh, oh. uh, daar, maar... Er waren gewoon al twee rijen daar die vol met kerstspullen stonden. Ja, inderdaad. En Ongelooflijk. Ik, ik zag al chocoladeletters in de supermarkt liggen. Dat is, het is niet te geloven. En uh, ja, het, het gaat weer beginnen. Ik kreeg zelfs voor mijn programma Peaceful Radio... kreeg ik al de eerste kerstalbum uit Canada doorgemaild. Ja, dus, dat bedoelen we. Ja, ja, dus, uh, nou ja, maar uh, in Zandvoort uh, maken ze zich ook klaar voor uh, die uh, gezellige periode. Ja, en vanochtend bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort... Uh, was Dennis Spolders, tenminste aan de telefoon. En hij werd geïnterviewd met de vraag... keert de ijsbaan in Zandvoort terug de komende winter? Uh, nou, jullie hadden een berichtje op Facebook gezet... over de eerste vergadering weer over de, de ijsbaan. Ja. En zeg het maar, wat is daaruit gekomen? Nou ja, de voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang... Hè? Uh...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 Dat kost Precies, enorm veel uh, brandstof, ja. Dus, nou ja, dat, dat is niet de enige uh, grote kostenpost. Uh, uh, de, ja, alles wordt duurder, hè, ook voor uh. de koek en sopie. He, de, uh -huh. de, ja. de versnaperingen ja. uh, en dergelijke. Uh, de bewaking, uh, alles, alles wordt uh, duurder in zijn ja. totaliteit. Dus uh, ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, dan uh, is het een, een, een behoorlijk percentage wat het hoger gaat uh, worden. Ja.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 Dus uh, ja, die, die ijsbaan, die, is echt een welkome aanvulling in de kerstvakantie ja. hoor, voor, de, voor heel voor en omgeving. Ja, absoluut, want het is natuurlijk uh, gewoon een heel gezellige periode, ook ja. uh, rond die ijsbaan en uh, chocolademelk ja. erbij en noem maar op, hè. Ja. Precies, ja, je ziet het ook aan uh, de kinderen niet alleen, hè, maar de ouders er ook. Ja, en, die vinden het ook dus, uh, gezellig, ja, zeker. En, uh, en, en zeker als het nu zometeen allemaal weer mag. ja. Uh, ja. ja.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 Het <laughs> zijn ook geen verliezen, inderdaad, inderdaad. Nee, dit is ook zo. Hey Dennis, jij hebt het uh, volgens mij uh, een paar jaar geleden overgenomen van uh, Rob de Graaf. Uh, ja? Uh, twee jaar geleden sorry, Drie jaar geleden? Twee jaar? Nee, twee jaar geleden twee twee jaar. Jaar. Maar ja, ja. Je, bent, je bent nog steeds zonder ijsbaan geweest.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 Ja, ja, ja, die mag ook niet meer weg. Ook nee, die mag, die mag zeker niet meer weg. Nee, nee, maar uh, hebben jullie nog genoeg uh, medewerking van de gemeente? Ik bedoel, uh, ja, de, dat, dat zei ik er net al. De, de, de medewerking van de gemeente hebben we zeer zeker. Uh, staat uh, heel hoog op het lijstje ja. van de gemeente om, om die baan door te laten gaan. Uh, dus wij zitten ook echt in, in heel nauw contact. Uh, huh. Ja, ook met, met de begrotingen en noem maar op om, om ja, toch maar te laten zien van joh, uh, hoeveel komen we tekort uh, en dergelijke. Ja. En, uh,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 Ja, precies. Ja. ja, daar komt het weer terug. En, ja, ja. Uh, daar komt het wel weer terug. Ja, dan hebben jullie ook geen last van Mijn uh, nou, gasten staan er toch niet meer van uh, die is, Maar uh, dat is allemaal uh, duidelijk waar het uh, precies komt dan.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 Uh, nou, ze kunnen zich uh, melden via uh, de, de website of anders uh, via bestuur. At, uh, wat is het? Stichting Wonderland uh, okay. ijsbaan.nl. Uh, hmm. uh, uh, nou ja, ja is... zoals we nu, nu zien kan iedereen ons altijd vinden. Ja, nee, dat begrijp ik ja. Als je IJsbaan Standvoet dus, uh, vindt dan uh, kom je er vast, ook natuurlijk. Hey, en ja, en wat voor vrijwilligers hebben jullie nodig? Voor achter de bar en voor uh, oh, op oké, het ijs? Alles, uh, we, we kunnen, je kunt het zo gek niet bedenken voor de schaatsuitleen, ja, voor schaats de bar, uh, uh, ijsmeesters, uh, nou ja, als je maar enigszins een, een, een paar uurtjes of, of, of een paar dagen de tijd hebt om uh, een bijdrage te leveren, ja. dan zou dat fijn zijn. Weet je hoeft het, het niet elke dag te doen, hè? je kan gewoon ook nee, af en toe uh, of zeggen van, uh, ik wil een halve dag per week of zo, vind ik dat wel leuk. Dat kan precies ook. precies ja, hoe, hoe... ja weet je hoe meer mensen hoe meer uh, ja. Ja, flexibiliteit je hebt hè ja dat is ook en, maar bij, wat ja. wat is de planning hoe lang het moet duren of uh, mag duren de de totale uh, duur van de ijsbaan ja ja die staat uh, drie weken maar waar, vanaf wanneer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 Dat is echt hè, de hele de feestdagenperiode. Ja, ja. Nou, we, we uh, hebben wel een beetje gezelligheid nodig in die precies, tijd, denk ik. Zeker. Uh, we ja, zitten ja, met z'n allen in de kou. En als je bij de ja. ijsbaan bent, dan hoef je je verwarming niet aan te zetten. Dat is ook wel lekker. Ook, ook fijn. Ja, ja. Nee, goed. Ik hoop dat jullie eruit komen. Die stroomkosten: die, het zijn graad, hè die jullie gebruiken.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 er zijn een paar grote sponsors, Holland Casino zit er onder andere nog bij. Ja, ik, ik hoop het wel. Ik heb ze nog niet op net gezien okay. die er allemaal al uh, akkoord heeft ja, gegeven ja. Maar, uh, uh, hoe heet het, uh, Centerparks, uh, ja. Nou ja, uh, hoe heet het, Circuit. Dat zijn altijd ja. wel de vaste sponsoren die, uh, ja. die altijd eventjes en, uh, aangestreven ja. worden. Kleinere bedrijven die kunnen ook uh, zich melden hè, voor 100 euro. Ja. heb je een bordje geloof ik, hè, 150 ja, euro. Ja, 250, euro, 250 100 euro. 100 euro. Of 150 euro ja. was het geloof ik.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 En zo is het maar net, binnen. Wat een leuk interview en gesprek vanmorgen met Dennis. Ja. Hij is de voorzitter van Stichting Winterwonderland Zandvoort. Ja, en Hans Botman en Gerlofman die spraken met hem. En ja, ja gelukkig is... komt hij terug, de ja, ijsbaan. Ja, ja, hartstikke leuk. En het circuit werd genoemd. Nou ja, wij gaan straks kijken naar het circuit in Singapore. En daar vindt de kwalificatie van de Formule 1 tussen 3 en 4 plaats. En we gaan je op de hoogte houden... En uh, straks uh, in het laatste uur, uh, tussen 4 en 5, dan komt Rendel Lawson. En Rendel, uh, nou het is toch over autosport hebben, uh, die zit in, uh, op de Nuremberg Ring. Oh, ik en, denk hij zit uh, in Singapore. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Hij staat zelf dat aan dat het race. En okay. uh, wat hij dan doet, dat gaat hij dan allemaal zelf even nou, vertellen. Nou, helemaal goed. En uh, ja, We hebben het volgende uur natuurlijk, dat hebben we ook niet, uh, nog niet echt uh, gemeld in de uitzending... Ook vandaag gaan we uiteraard de wedstrijd van uh, SV Zandvoort ja. uh, volgen. Die spelen zo meteen uh, uit in Haarlem tegen de Koninklijke HFC. En uh, daar ter plekke voor ons is uh, niemand minder dan uh, Piet Pijper. Hij gaat uh, verslag doen omdat uh, Jan van der Leyden, Ja, die zit... Uh, ik, ik noem het maar even in uh, Verwegistan. Zonder uh, exact okay. te noemen waar die zit. Hè? En uh, ja, dus uh, die is even een weekje weg... En wordt vervangen door Piet Spijper voor de verslaggeving.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 After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking at what's going on in the kitchen. But I don't know what's looking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck for zover, het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5